Middernacht, het begin van zaterdag 26 maart. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Nederlander die door een marinehelikopter uit Libië zou worden geëvacueerd... wil niet in de publiciteit treden. Dat valt op te maken uit de antwoorden op Kamervragen... die het kabinet zojuist heeft verstuurd. De man werkt bij ingenieursbureau Haskoning. En topman Oostwegel heeft het kabinet laten weten... dat de medewerker niet beschikbaar is voor de Tweede Kamer, mocht hij daarom vragen. In NRC Handelsblad zegt Oostwegel dat de medewerker al twee jaar voor Haskoning in Libië zat... waar hij de supervisie had over de bouw van een kademuur. Door allerlei misverstanden leek het erop... dat hulp van het Nederlandse leger noodzakelijk was om uit Libië weg te komen. Achteraf gezien zegt Oostwegel, was dat een inschattingsfout... omdat de medewerker ook met een Grieks vliegtuig had kunnen meevliegen. Desgevraagd benadrukt de haskoning Topman in NRC Handelsblad... dat de medewerker geen spion was. De grondtroepen van kolonel Gaddafi vormen nog steeds een groot gevaar... voor de burgers in Libië, zegt een hoge Amerikaanse militair heeft daarom aangedrongen op meer gevechtsvliegtuigen die moeten patrouilleren. In de buurt van de stad Misrata zijn zes doden gevallen door tankbeschietingen. Ook wordt er melding gemaakt van sluipschutters. De NASA heeft afscheid genomen van het ruimtevaartuig Stardust... dat twaalf jaar lang in de ruimte is geweest. De sonde was de eerste die door de staart van een komeet vloog... om stofdeeltjes te verzamelen. Na die missie bleef de Stardust gebruikt worden voor onderzoek. Het ruimtevaartuig heeft in totaal bijna 6 miljard kilometer afgelegd.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 Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span. Goedendag en van harte welkom hier bij ons in het Huis van de Maan. Ja, oorlog in Libië, volksopstanden in Egypte, Tunesië, Jemen, Bahrein en nu ook Syrië. En nog steeds dreigende kernramp in Japan. Het zijn tijden dat we een ziener goed zouden kunnen gebruiken... Theresias is zo'n ziener. Een ziener uit de Griekse mythologie. Een blinde ziener ook, die echter meer ziet dan menig ziende medemens. Theresias staat centraal in een nieuwe voorstelling... van het Noord-Nederlands toneel. Een voorstelling over zien en kijken over wat werkelijk zien eigenlijk is... en of je eigenlijk niet meer ziet als je blind bent. Een voorstelling geschreven door Ko van den Bosch... en geregisseerd door Ola Mavalani, ook de artistiek directeur van het Noord-Nederlands toneel. En zij is vannacht mijn gast in Casa Luna. Althans, dat is ze zo dadelijk, want uh, ze is een tikkie uh, vertraagd. En daarom vertel ik u alvast dat wij straks na ene graag... met u verder praten over zien en niet zien. Want hoe ervaart u het als blinde of slechtziende... om het dagelijks leven te leiden? Hoe ervaart u bijvoorbeeld een theatervoorstelling. En mocht u nou op latere leeftijd blind zijn geworden... Hoe heeft u daarna uw leven zonder gezicht heroverd? En ook als u misschien Theresias heeft gezien... dan zou ik het leuk vinden als u ons belt. Nou, het bellen, dat bellen kan zo dadelijk vanaf kwart voor 1. 0800-1121, 0800-1121. Uw mail is nu natuurlijk al welkom op Plein Pleinvijf, sorry, dat is een ander programma. Casaluna.ncf.nl. Casaluna.ncf.nl. En op Twitter kunt u met ons meepraten met hashtag Casaluna. Hashtag Casaluna. Ja, eerst de muziek die uh, Ola graag wilde horen. Terwijl zij uh, zo ongeveer nu aankomt hier uh, op uh, het Mediapark... draaien wij muziek die zij graag hoort. Muziek die natuurlijk ook wel met die voorstelling Theresias uh, te maken heeft. Dit is uh, Frankie Valli met Can't Take My Eyes of You.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 And take my eyes, love of you. Dat was Frankie Valli. Muziek uh, door uh, Ola Mafalani uitgezocht voor vannacht in Casa Luna. Ik zei het al, ze, ze, is, ze is binnen. Ola, ze moet nu nog naar Casaluna komen. Dus ik verwacht haar ieder moment. En ondertussen kreeg ik al een mailtje binnen van uh, Erik van der Leest. Erik van der Leest, die uh, schrijft... Ik heb vroeger goed kunnen zien, maar door mijn oogaandoening RP... ben ik op latere leeftijd blind geworden... Maar met begeleiding bezoek ik toch vrij veel theatervoorstellingen. En ik kies dan vaak theatervoorstellingen uit die ik zelfstandig kan volgen. Vooral jonge theatermakers die vragen dan vaak eh, na afloop van eh, de voorstelling aan mij hoe ik een theatervoorstelling beleef. En dan neem ik altijd het volgende voorbeeld. Ik beleef het als een soort van live hoorspel. En als het de muzikale productie betreft, dan noem ik het een live hoorspel met liedjes. Zal dus Erik van der Leest. En inmiddels is Ola Mafalani hier binnengekomen. Ola, goedenacht. Van harte welkom. We geven elkaar even een hand. Uh, Ola maakt even een uh, flesje water open. Uh, fijn dat je er bent. Heel graag. En een Hallo. beetje een haastklus om hier de trappen naar, naar de hoogste etage van Casa Luna op te lopen. Maar je bent er. Van harte welkom. Ola, mag ik je meteen uh, confronteren met ons antwoordapparaat? Ja. Er is één nieuw bericht. Dag Helco, jij praat met uh, die prachtige regisseur Ola Maffelani over kijken en niet zien. Zou zij liever blind of doof zijn? Het is een kinderlijke vraag, maar misschien wel een mooi begin van een gesprek. Ja, dat was mijn huisgenoot Lex Bolmeijer. Het is een vraag die ook letterlijk zo in die voorstelling uh, ja. Theresias gesteld wordt. Liever blind of doof, Ola? Ja, uh, de, de blinde acteurs uh, in de voorstelling Theresias... die uh, worden er heel vaak mee geconfronteerd met dit soort onbeschofte vragen. Ik ga die weigeren namens hun om te beantwoorden. Maar als iemand jou die vraag zou stellen... Als Ik, een vrouw die kan zien en die kan luisteren... Ik zou het net zo onbeschoft vinden. En waarom vind je dat onbeschoft? Wat is dit voor vraag? Ik heb daar eigenlijk geen... Ja, denk zelf nou, wat is dat voor vraag? Wil je liever een benen af? Of, of, ja, dat is toch geen vraag. Het is een Laten we het keuze. echt over iets hebben. Het is een onmogelijke keuze. Ik kan niet, dat vraag ja. je niemand. Hola, um, het, het zijn uh, uh, enerverende dagen in mm -hmm. uh, uh, Libië, in Jemen, in Bahrein. Nu ja. ook in Syrië, uh, ja. waar jij vandaan komt. Ja. Hoe lang heb je daar gewoond? Twee jaar. Twee jaar. En op je tweede jaar ben je verhuisd. Ja. Maar je hebt daar ja. nog familie, vrienden? Ja. Heb je contact met ze deze dagen? Nee, wel met mijn moeder, die weer contact heeft. Maar twee dagen geleden had ik het laatste contact met mijn moeder daarover. En jouw moeder woont in? Du Duitsland. Die woont in Duitsland. Ja. En zij heeft contact met haar familie. Ja. Hoe gaat het ja. daar? Nou, toen zij contact had die allemaal in Damaskus wonen... zeiden ze dat het helemaal niet waar. Daar hebben we niks over gehoord, over die opstanden. En nou ja, wij volgden toen het nieuws. En uh, nou ja, inmiddels is in Damaskus ook uh, de pleuris uitgebroken... Ja, dat is vandaag gebeurd. Hè? Vandaag, Eerder concentreerde ja. zich dan met name het ook in Dara. Het waren geen mooie beelden. Nee, geen mooie beelden. Nee. Beelden die ook te zien waren in het NOS-journaal van vandaag. Ja. Al meer dan een week gaan Syriërs de straat op... om te protesteren tegen de corruptie... en om te vechten voor meer vrijheid. En hun aantal groeit. Woedend zijn ze over de tientallen doden die zijn gevallen... door het harde optreden van de veiligheidsdiensten. Ook vandaag zou er op demonstranten zijn geschoten... nadat ze een standbeeld van de vorige president in brand hadden gestoken. Om een eind te maken aan de onrust kwam president Assad... gisteren met belangrijke hervormingsvoorstellen. De noodtoestand zou worden opgeheven... en er zou meer politieke vrijheid komen. Maar zover is het nog niet... De demonstranten willen dat er nu iets verandert. Aan voorstellen hebben ze niets. De situatie in Syrië, kort samengevat in het nos journaal, uh, vandaag. Ola Mafalani, uh, artistiek directeur van het Noord-Nederlands toneel, regisseur ook daar. Uh, hoe ervaar jij uh, deze berichtgeving uit jouw geboorteland? Ja, het, het raakt je toch anders. Uh, zeker de beelden uit Damascus, wat een vakantieplek voor mij is. Die ken je, dus je ziet de achtergrond, je kent de straten. En dan zie je iemand in elkaar geramd worden. Ja, dat vind ik wel heel heftig. Maar ik ben heel blij, als het goed gaat, ben ik blij dat het gebeurt. Ja, en waarom? Want uh, ja, er is echt geen meningsvrijheid. Dus elke keer als ik die hier is opgegroeid en die eigenlijk vrij praat... Als ik dan eens iets aansnijd, dan merk je dat iedereen de ruimte verlaat. Omdat ze bang zijn. En ja, die angst die heb ik niet geleerd. Dus ik blijf dan gewoon praten. En het ging altijd goed. Maar het, het, het is ja, gewoon niet mooi om je niet gewoon te kunnen uiten. Nee, en waarom ben jij eertijds met je familie vertrokken? Een heel saai verhaal. Mijn vader heeft gereageerd op een advertentie. Hij is arts en hij kon zijn uh, specialisatie als uroloog maken in Duitsland. Mm -hmm, dus dat had niet zoveel te maken met, met het regime nee. eertijds in Syrië? Nee. Je zegt een regime dat vrijheid van meningsuiting niet direct toelaat. Uh, sinds 2000 is, is Bashar al-Assad daar uh, president. Daarvoor was zijn vader Hafez al-Assad uh, de president. Zijn beide lid van de Baatpartij? Waar staat die partij precies voor? Ik ben eigenlijk niet zo thuis hierin, moet ik eerlijk zeggen. Waar, waar ze nou precies voor staan. Ik weet wel hoe de situatie nu is. En uh, nou ja, het is gewoon hardhandig ingrijpen. Grote corruptie, echt hele grote corruptie. Zelfverrijking. En uh, dat is ook helemaal geen gerucht zoals in andere landen. Je ziet het gewoon. Waar deze familie zeg maar, een, een café binnenkomt, wordt het café direct uh, weggekocht. Zeg maar, en moet je direct verplaatsen van je tafel. Dat zijn tafereelen die ik zelf mee heb gemaakt, mm -hmm. waar ik bij was. En toen zeiden ze, dat is de neef van de president. Dus zelfs voor de neef wordt het café ontruimd. Nou, zelfs voor de achterneef. En de, de, de, de, de, de verre vriend van de neef. En de, etcetera, ja. en, en de mensen om uh, de president heen. Zijn echt rijk. Die hebben privé helikopters, die reizen even naar Parijs om te shoppen en zo. Mm -hmm. Nou ja, ook dat zie je om je heen, ja. En is je dat is een groot verschil zeg maar, tussen rijk en arm. Mm -hmm. Verbaast het je dat, dat Syrië nu ook in opstand komt? Uh, of was de, toen... dit gewoon te, te verwachten toen uh, die opstand in Tunesië begon... en daarna uh, al die andere uh, landen in opstand zijn gekomen? Nou, de eerste berichten waren dat uh, hij direct na Tunesië... heeft hij alle salarissen verdrietdubbeld. En uh, um, een oppositiemogelijkheid, uh, um, in ieder geval in taal, he, uh, heeft hij aangekondigd. Dus ik dacht, nou oh shit, zo slim is hij ook nou weer. <laughs> dat hij er goed bij wegkomt ook nog. Maar ja, ik, ja je, je weet het natuurlijk nooit, want het is een heel streng regime. Hè? Dus uh, ik wist niet of ze het zouden durven, want ik heb de angst meegemaakt. Dus ik ben blij dat ze het durven. Ja, en ja. het is ook heel eng, want daar is een enorme controle op de burger. Ja, nou heeft Syrië ook het trauma van, van Hama, heet die stad, hè, als ik me niet ja, vergis. In ja. 1982 waren daar ook uh, opstanden ja. tegen dit regime. Dat is echt heel bloedig neergeslagen met echt ja. duizenden doden. Je zou nee, denken echt, dat. Uh, 20.000. 20 doden. In één uur. Je zou denken dat volk durft niet meer. En nu hebben die ja. Syriërs die angst toch overwonnen. Is dat echt ja. het pure haat tegen dit regime? Ik denk dat ze dapperheid hebben gekregen door uh, de omgeving. Door de landen om hen heen. Ja. Ik denk dat, uh, ja. Ik zag, ik zag ik, uh, YouTube-filmpjes, mm -hmm. ook uh, zeg maar in de straten van Syrië. En. Ja, dan stelde ik me zo voor dat ik daar nog zou wonen ergens... op de bovenste verdieping en die zouden lopen. Of ik dan zou durven met kinderen, want ze dreigen nogal, hè? ook met familie. En, uh, en ik heb een zoontje van tien en ik dacht, zou ik nou durven om naar beneden te gaan? Want uh, uh, uh, iemand van je buren is een spion. Dus uh, ze zullen achterkomen dat jij het hebt gedaan. Weet je? Ze zijn ja. heel erg goed in controle, zoals in Cuba en uh, uh, nog een paar landen. En ik dacht, nou, de energie is zo sterk. Ik zou zelfs misschien wel met mijn zoontje naar beneden lopen. Je zou het durven. Nou ja, voor, misschien wel. Ja, dat vroeg ik me af voor, voor zijn toekomst. Ik bedoel, Sammy, mijn zoon, woont hier. Die kan alles doen en laten wat hij wil. Ja. Misschien is dat wel de drijfveer van veel ik moeders. Dacht, ja. Om nu ook de straat op te gaan in Damascus. Ja, en vooral de jeugd heeft nul perspectief. Echt nul. En daarom eisen uh, uh, En dat, is reden. dat perspectief nu op, als het ware. Ja, blijkt ook sociologisch be bewezen... dat een revolutie alleen maar plaatsvindt... als de jeugd geen perspectief meer heeft. Ja, ja. Verwacht je dat de jeugd en de andere demonstranten het gaan minnen? Dat, dat ook dit regime uh, zal vallen uiteindelijk? Ik hoop het. Of ik het verwacht? Ja, ik weet het niet. Als je zo al het bloed ziet. En hoe, ja. ja, ik hoop het. Misschien dat de WN nog wel ingrijpt. <laughs> ja, dat, dat doen ze nu in Libië. Ja. Uh, maar dat, uh, ik gun het ze wel. Je, je gunt ze de overwinning? Ja, ik gun het ze zeer, ja. ja. Ik ben dan heel benieuwd wat komt. Maar het zal wel mooi zijn, ja. Enig idee wat er zou komen? Nou, er zijn een paar slimme mensen in Syrië. Dus ik kan Aan wie denk je bijvoorbeeld? Ja, Ik ken ze niet bij naam. Ik, weet, ik ben echt zo ontworteld. Ik, ik weet het echt niet. Maar uh, ik weet wel dat er intellectuelen zijn. Ik heb zeg maar, omdat ik theatermaker ben en daar een paar mensen leer, ken ik, ik zo'n beetje de films zien en daaruit weer de, de, de poëten en, en gewoon mensen die, die intellectueel bezig zijn in dit land. Ook zonder meningsvrijheid in staat zijn om via omwegen uh, uh, iets te maken. En ik ik kan me voorstellen dat, uh, ja... Zij zeggen dat democratie nodig heeft dat er mensen gestudeerd hebben. Dat, dat er uh, enig level is mm -hmm. van uh, uh, wetenschap. Of, uh, van denken. Denken. En dat zou in Syrië goed uit kunnen komen. Maar ja, ik heb een vertekend beeld. Dat zijn dan de mensen om mij heen, weet je... Het zou kunnen, ja. Het zou kunnen. Er is optimisme. Dat bespeur ik althans bij. Ja, ja. Ja. Want jij bent, maar we moeten het nog aanzien. Ja. Zij, zij hebben nou Theresias nodig. Ja, <laughs> ja zij hebben Theresias nodig. Een, een Griekse ja. ziener die, zoals ja. jullie dat ook zeggen... overal gezegd, opduikt waar de wereld aan? in verwarring is. Hè. Hoe pakken we dat aan? Ja, ja, ja want hoe ja. pakken we het aan? Dat is moeilijk om te zeggen. Die jongeren ja. die zeggen, wij, wij willen dit regime niet meer. Wij willen uh, perspectief, wij willen een mooiere ja. toekomst. Daarom durven zij, ondanks die bloedige geschiedenis in Hama... nu de straat op. Uh, je zei net, Ja, als ik boven zou wonen in Damascus... zou ik naar beneden gaan met mijn kind? Ja zeg je, uiteindelijk zou ik dat doen. Nou, ben je theatermaker. Jeuken je handen niet om daar nu iets te gaan maken? Om daar nu op de een of andere manier dat talent in te zetten? Ja, maar niet om theater te maken. Ik denk dat dat nu niet nodig is op dit moment om theater te maken. Maar om een creatieve set te bedenken. Iets creatiefs, iets wat niet zo bloederig is. Maar ja, dat is mijn naïviteit altijd, dat ik hoop Op een uh, ja, een hele slimme zet. Ik heb Want, hem niet, maar. Nee, nee maar, maar zou je hier theater willen maken over de situatie daarom ons. Dat land Syrië, waar we eigenlijk heel weinig van weet, toch gesloten bolwerk om, om ons dat land nader te brengen als het ware. Want je hebt bijvoorbeeld in 1998 een stuk gemaakt. Toen uh, viel er uh, ook Navo-bommen overigens op Belgrado. Ja. Dan heb je heel veel e-mailcontact gehad met Belgrado? En op basis ja. daarvan heb je toen in Eindhoven, als ik me niet vergis, een voorstelling gemaakt. Ja. Deze situatie scheelt daar toch eigenlijk ook om? Ja, maar ja, ik heb die toen uh, gemaakt, uh, um, nou met name de, de, de, de, toen Sarajevo viel... maar dan twee jaar na, na dato had ik pas de informatie om een voorstelling te kunnen maken. Dus er gaat tijd overheen. En Kosovo was een uitzonderlijke situatie... dat ik uh, uh, ging chatten en gewoon in de chat vroeg... is er iemand nu in Kosovo die antwoord kan geven? En dat uh, een meisje antwoord gaf... die op dit moment gebombardeerd werd. En ik kreeg zeg maar, de echte informatie... die helemaal niet klopte met de nieuwsinformatie. En wij werden vrienden. En haar, uh, uh, mijn e-mailcontact met haar, dus de persoonlijke situatie in haar huis met haar vader, et cetera, was basis voor uh, die voorstelling. Mm -hmm en dat was door toeval geboren, had zij niet geantwoord... had ik, had ik ook geen direct goed materiaal gehad voor, voor iets. En of bij zoiets nou theater uh, is waar je op zit te wachten... is de vraag, mijn geloof is heel groot in theater... maar niet in acute situaties. Nee. nee. Dat is meer in chronische situaties zoals hier in Nederland... Mm -hmm. ook, daar, <laughs> ook in ons land is, is Theresias chronisch. nodig, zeggen jullie. Ja. <laughs> en niet uh, acuut, denk je, van daar is iets anders nodig. Een misschien... concert of een, een, ja, ja, wat ze in Amerika deden, de, de Woodstock. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar dat, zoiets is nu nodig. Maar, maar de theatervoorstelling uh, die moet groeien, uh, daar wordt nu misschien de kiem voor gelegd. Misschien, ja. Mm -hmm. ja. Ferouz zal nu op moeten komen, dat is een grote zangeres. Hm. En die zal nu moeten zingen dat het ophoudt, dat is een Arabische zangeres. Ja. Hm. Die wordt elke ochtend beluisterd door de Syriërs. Ja, ze zou ook hoop geven of als ze nu een concert zou geven... of één lied zou zingen voor de revolutie, maar dat durft ze niet. Want nee. ze wordt direct opgepakt. Als ja, ze dat doet. omdat ze te groot is. Nee, al, want, ja. want heeft die Arabische achtergrond van jou... Uh, uh, wel eens een rol gespeeld in een van je voorstellingen? Nee. Nooit? Nee. Nou ja, buiten dat, dat lijkt ik, me een enorme rijke inspiratiebron. Buiten dat ik ben wie ik ben natuurlijk. Hè. Mm -hmm. Maar ja, ik heb okay, nooit okay. als thema dat gekozen. Nee. Waarom niet? Ik, ik neem me altijd voor om onbevangen voor iets op te komen. Zonder al een bevangen opinie over te hebben. En, uh, en jouw opinie over je land van de herkomst zou te uh, uh, bevangen? bevangen kunnen zijn? Ja, natuurlijk. Ik heb mijn vader en mijn moeder. Ik, bedoel, ik ben niet eens eenzijdig... Uh, Series. Nee. Ja, en ik, vond, ik vind het eigenlijk veel leuk om te kijken wat er in Joegoslavië gaande is. Of in een blinde wereld te gaan. Of, uh, in een wereld die je bij niet de hoeren, kent. In de wereld die je niet snuffelen. kent. Dus. Ja, en vooral onbevangen en totaal amoreel. En zonder enige opinie je in te storten voor anderhalf jaar in een thema. Want zo lang doe ik erover om iets te begrijpen. Echt te begrijpen dat ik de arrogantie überhaupt maar heb om publiek daarmee lastig te vallen. Mm -hmm. Um, ja, de, Ja. Die andere wereld wil je ontdekken. Dat is ook inderdaad een rode lijn in je werk. Nu, ja. voor Theresias ben je op zoek gegaan... in die jouw onbekende wereld van, van de blinden. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Maar eerst nog even naar, je, naar jouw eigen carrière... voor de mensen die jou minder goed kennen. Uh, Bestaan die? Uh, nou of drie misschien, ja, maar als okay. die nou luisteren vanavond. Okay, voor die drie. Ja, dan. voor die drie, ja, <laughs> precies. Nee, je, je bent dus geboren in Syrië. Je bent met je familie naar Duitsland gegaan omdat je vader daar uh, ging werken als arts. Uh, uiteindelijk ben je een jaar geleden naar Nederland gekomen... Ja. met het bewuste idee om hier theater te gaan maken. Uh, nee, ik kwam hier voor vier maanden. Ik had een stipendium gekregen voor alles erop en eraan. Want je met maakte een... al theater in Duitsland? Nee, ik studeerde nog. En wat studeer je uh, Theaterwetenschap, filmwetenschap, okay, wetenschap, ja. germanistiek. Het ging al aardig in de richting. Ik, ja, ik heb, ik heb alleen maar gestudeerd eigenlijk. En na vier maanden een toptijd met Russen Amerikanen... het was een heel gemelieerd gezelschap... was ik in Amsterdam en ik dacht ik zou wel gek zijn. Het was zo'n zo avond, zo'n mooie avond met die, die reflecterende grachten. Ik dacht ik ga hier helemaal niet weg. En ik heb me ingeschreven. En ik wou twee jaar blijven, alleen maar afstuderen en weggaan. Voor de leuk, gewoon omdat het mooi was. En eh, toen begon mijn carrière hier. En direct. En ja, ik kon daar niet meer weg. Nee, je hebt hier niet meer Ik die vond het leuk om theater ja. te maken. Ja, ja, ja dat ontdekte je. En hier, toen hier, als heb het ik waar. mijn man ontmoet: Col van de Bos. Col van de Bos. En uh, die heeft beloofd: als ik nou een tijdje in Nederland blijf, dat hij dan met mij zal verhuizen. Wherever. Als ik maar een tijdje met hem in Nederland blijf. Nou ja. Nou, na na zeven jaar of zo relatie heb ik tegen hem gezegd, nou nu was ik zeven jaar in Nederland, nu wil ik wel weg. Toen zei hij: Dat kan niet, ik wil hier blijven. Toen zei ik: heb je eet gebroken. <laughs> en toch ben je nog steeds bij hem? Ja, ik hou Kijk. zo van hem ja. Koffie van de Bos, natuurlijk bekend van, van uh, Alex Dellektriek. Dat ja. is toch wel zijn bekendste uh, groep. Hij is nu ja. ook met je meegegaan ja. naar het noorden. Naar het Noord-Nederlands toneel. Jullie maken al uh, uh, meer dan 15 jaar ook samen voorstellingen. Uh, hoe hoe uh, uh, bevruchten jullie elkaar in dat theaterwerk? Hij heeft nu ook de tekst geschreven he, van ja. Theresias. Ja, ja. Ik, uh, ik begin altijd met een thema wat mij bezielt of waar ik iets over moet zeggen. Dan pak ik een klassieker, dat is een beetje mijn methode, die daarbij past. En vervolgens ga ik naar Co, met alle research... in dit geval wat ik met Nora Bijan samen heb gemaakt... Een oud die ook in Medea een rol heeft gespeeld. Exact, hè? die nu ook toert Medea weer. Ja, die is weer terug. Hè? Ja, Met Noralie weer? Ja, ik kreeg net een sms. Die speelde vanavond in Eindhoven. Het ging zo goed. Slaap lekker. Ik dacht, ja, slapen? Ik kan nog helemaal niet slapen. Op naar Kata, <laughs> ja. ja, precies. Uh, en dan, dan is er uh, uh, uh, iets van ja, 25... Uh, um, uh, mensen die we hebben gesproken... en waar we dan vaak drie of vier uur mee hebben gesproken. Dus zoveel materiaal ligt dan bij Ko in een selectie... die wij zelf maken. En dan uh, moet hij dat eigenlijk verbinden als schrijver... dat het één het geheel wordt. En uh, uh, de, vervolgens komt het weer bij mij... en dan kijk ik of het de kern raakt... van uh, wat ik ooit wou vertellen daarover. En dan gaan we pas naar de acteurs daarmee. Dat is de ontstaansgeschiedenis van veel van jullie gezamenlijke voorstellingen. Ook ja. van Theresias. Over die voorstelling gaan we het straks uitgebreid hebben. Maar eerst uh, nog uh, muziek die jij hebt meegenomen. Uh, we hoorden net al Frankie Valli, Can't ja. Take My Eyes Off Of You. Daar hoorde jij het staartje van voorbij komen. Ja. Maar je hebt ook een liedje van Janis Joplin meegenomen. Oh, hè? Crybaby, Cry Baby heb ja, je die? Ja, ja. Ja, ja, ja. Waarom vind je dat zo mooi? Ach, ik vind het uh, een van de mooiste songs die er zijn. Het is uh, uh, heel, heel, heel moeilijk om te zingen. Heel krachtig gezongen. En ze geeft een handleiding voor de man, wat ik heel erg leuk vind. Tenminste in, in een van haar uh, uh, versies die ik heb, die live was. Ik weet niet welke versie jij hebt. Dan zegt ze tegen de man het enige wat je, enige wat je in je leven moet doen. Het enige voordat je sterft pas op het Eén vrouw gelukkig maken. En dan cry baby. Janis Joplin. Oh, yeah, oh, yeah. And I know she told you that she loved you Much more than I But I know that she left you And you swear that you just don't know why But you know The end of the road. You might find out later that the road don't end in Detroit, and the road don't even end in Camden. You could go all, all around the world trying to find something to do with your life, but when you only gotta do one thing well, you only gotta do one thing well to make it in this world. You got a woman waiting for you, dear. All you ever gotta do is be a good man one time to one woman. And that'll be the end of the road, man. I know you got more chance to get, man. So come on, come on, come on, come on. Ah, ze zei het, hè? Hola. Ze zei het, ja. Ja, Janice Joplin was dat. Met Cry Baby. Het enige wat je moet doen is één vrouw gelukkig maken. Janice Joplin. Ola Mafalani, zij is uh, vannacht mijn gast in uh, Casa Luna. Zij is theatermaker, regisseur. Zij is artistiek directeur van het Noord-Nederlands toneel. En daar ging begin deze maand de voorstelling Theresias in de première. Als u dit gesprek trouwens nog eens uh, wilt terugluisteren, dat, uh, dat kan via onze site, casaluna.ncv.nl. En daar kunnen ze eh, trouwens ook abonneren op onze podcast-service. Eh, Ola, Theresias. Een voorstelling als een onderzoek naar zien en niet zien. onderzoek naar, ja. naar blind zijn. En wat dat betekent voor je waarneming en voor je duiding van de werkelijkheid. Um, ook in dit geval weer een voorstelling gebaseerd op een bestaand klassiek figuur. Hè? Ja, Want Therésias. wie was die Theresias? Uh, Theresias was het man die uh, uh, zeven jaar in zijn leven vrouw was... Dat is al heel uitzonderlijk. Die heeft twee slangen zien paren. Een sloeg ze, werd vrouw. Griekse mythologie, Heeft hè? een kind uh, uh, gebaard En uh, Roddel gaat twee kinderen. Uh, liep weer door het bos. Heeft weer twee slangen zien paren. Heeft weer dat stokje gedaan. Wist helemaal niet dat hij dan weer man zou worden. Wordt man. Waardoor hij een hele goede persoon was voor heren en Zeus. Die ruzie hadden over wie meer seks beleefde. Wie de seks beter beleefd. Hera zei uh, de... man. En Zeus zei de vrouw. En Hera houdt er niet van om te verliezen. Dus zij haalde Theresias binnen. Omdat hij beide kent. Het met een vrouw heeft gedaan. Met een man in het geslacht van de ander. En uh, Theresias zegt, een vrouw geniet negen keer meer van seks. Waardoor Hera hem verblindt. En Wraak, gewoon pure wraak. Dat doen de goden. Hè? Ja, en Zij zo, breken zich gewoon. Zo en, werd hij blind. Ja, en zo moet hij zijn leven, als het ware, heroveren. Ja. En dat is ook waar het heel erg in jullie voorstellingen over gaat. Wat betekent het om blind te zijn? Ja. Hoe ervaar je de werkelijkheid? En uh, uh, uh, uh, wat, wat weten wij eigenlijk van elkaar? Wat weten wij zienden van de blinden? En wat weten de blinden eigenlijk van onze wereld van de zienden? Uh, waarom fascineerde dat thema jou zo? Nou ja, eigenlijk omdat hij helderziend was. Omdat het om de kracht ging en niet om zijn handicap. Ik bedoel, niemand zei, Theresias, die arme Theresias, die is blind. En die is gehandicapt. Iedereen zei, wow, die, ik, ben, <laughs> ik wacht er al op dat hij bij mij langskwam. Ik ben wel bang wat hij gaat zeggen in Oedipus, Antigone, et cetera, Homer. En um, ik was heel erg geïnteresseerd in uh, uh, ja, de Nederlanders... die net zo in dezelfde stad wonen als jij die dezelfde markt uh, huh, uh, ingaan op een zaterdag? Uh, hoe beleven die exact dezelfde tijd eigenlijk waarin we leven? in dezelfde plek. En dat is, uh, dat is zo interessant om uh, mee te maken. Uh, dat je zoveel kan leren van uh, blinde mensen. Het is andersom. Wat maar, heb jij geleerd van blinde mensen? Want je, zei, je hebt heel veel research gedaan samen met Noralie Bijen. Ja. Uh, zachtmoedigheid, dat Harry niet altijd hoeft, dat je niet altijd zo moet brallerig moet zijn. Wat luisteren echt betekent, echt luisteren. Um, in het donker lopen, ik ben niet meer bang als het licht uitvalt. Ik loop gewoon, ik weet de trucs. Um, uh, het lijkt alsof je door, door, door uh, heel erg met jezelf te moeten zijn, gedwongen te moeten zijn. Um, en niet continu de invloeden van buiten krijgt... dus trouw aan jezelf bent, dat je zachtmoediger wordt, dat gevoel heb ik. Bij de mensen die ik heb gesproken. Mm -hmm. Ik zeg niet dat alle blinde goede mensen zijn en alle zien de slechte. Dat word ik vaak fout begrepen. Maar het is frappant hoe dat opvalt. Maar dat is ook zo Eén vertelde... Um, uh, een vrouw van, van, van een man die blind is vertelde... dat ze hem een hele mooie persik had gegeven. En die zag ze zomaar wegrotten. En zij dacht hij, hij, hij vond het niet leuk dat hij die persik kreeg. Maar ja, doordat hij die niet zag... en niet per definitie zin vanuit zichzelf in een persik had... was hij het gewoon weer vergeten. En was, na twee weken durfde ze hem te vragen en die persik dan... En toen zei je, oh, waarom zeg ik hier niks? Die heb ik vergeten. Maar wij zien die natuurlijk staan. Wat wij allemaal eten puur omdat wij het zien en mm. daar zin in hebben. En wat we allemaal kopen omdat er advertenties zijn. Ik voel ook een totaal onmaterialistische maatschappij. Ook in de samenwerking. Totaal het materialistische doet er niet toe. Van geld over naar alles wat materialistisch is. En dat is echt frappant. Het zijn echte waardesaanrakingen. hoe ze met hun handen omgaan. Dat sensuele orgaan. Dat had Kessler zo genoemd in haar boek. Dat erotische orgaan is een oog geworden. Ja, en want is uh, Marie tast. Kessels, een Nederlandse ja. schrijfster, heeft het boek Ruw uh, geschreven. Over de ervaringen van een vrouw die. Blind wordt prachtig en dat leven boek. moet heroveren, dat was voor jou ook een inspiratiebron. Ja, het was een prachtig boek. Ja, ja. Je, je zegt, het, het is een, een, een zachte wereld, een wereld waar uh, materialisme een minder grote rol speelt. Op een gegeven moment gaat in jullie voorstelling Theresias weer, weer zien. Hij krijgt zijn ja. zicht terug en eigenlijk raakt hij daardoor pas echt in verwarring. Daardoor draait hij door, daardoor raakt hij zo'n Volledig oriëntatie op de werkelijkheid kwijt. Ja, en dat is een echt verhaal wat we tegenkwamen, ook eigenlijk via een blinde. En dat is uh, Oliver Saks, dat is een neuroloog, een vrij bekende neuroloog, die houdt zich bezig met de meest uh, gekke gevallen. En die heeft de Wurtzel heette, de echte man. Wij noemen hem Theresias, maar de echte man heet Wurtzel. Die heeft na 45 jaar weer kunnen zien, omdat zijn vrouw hem had overgehaald. Het was een ziende arrogantie. Van jij bent blind, dat is niet goed, dus je moet zien, want ik hou van je. Die man die wilde dat niet, heeft zich over laten halen. En uh, ging daaraan ten onder en stierf ook. Um, hij, hij kon het niet aan. Zijn hersens konden dat niet aan. En ik heb een zienspecialist uh, uh, gesproken en die heeft mij uitgelegd waarom niet. Uh, omdat de hersens moeten herkennen. Dus hij zag een glas en herkende het niet. Maar zijn tast, als hij het glas voelde, wist hij het is een glas. En hij zag dezelfde vormen. Hij was medisch iemand die kon zien. Maar die hersens hadden al andere taken overgenomen. En dat blijkt bij baby's al binnen twee weken te gebeuren. Dus bij staaloperaties doen ze nu twee dagen nadat een baby geboren is. Omdat na twee weken al hersens andere taken overnemen. Ja, dat is toch interessant? Dat is absoluut interessant. Nou, vind ik het fascinerend hoe jullie geprobeerd hebben in de voorstelling... om uh, de blinde mee te nemen in de ziende wereld... en de, de, de ziende mensen mee te nemen in de blinde wereld. Ja, uh, de voorstelling... Ik wil het verschil opheffen. Ja, en dat, dat doen jullie door bijvoorbeeld... Uh, uh, uh, regieaanwijzingen heel mooi poëtisch te vertellen. Ja. Uh, zodat en ook soms absurd. Ja, Kinderen je weet, je zijn kunt... mensen die springen, zeggen we soms. Ja, ja, en dan ja, ja, lachen ja. de blinden al en de ziende. Ja, ja je, je gaat dan ook als... Ik kan me voorstellen, als je, als je blind bent... ga je dan ook mee met dat verhaal. Je ziet letterlijk... Uh, nou ja, misschien moet je dat zo ja. niet uitdrukken... maar je, je, uh, er ontvouwt zich hetzelfde verhaal... Als, als zich voor de ziende toeschouwer ontvouwt. Tegelijkertijd zette iedereen in de Groningse Schouwburg ook minstens twintig minuten in het pikdonker. Ja. Alle licht ging uit, alle ja. notenuitganglampjes gingen uit. Ik ja. vond dat eigenlijk ook best beangstigend, moet ik je eerlijk ja, zeggen. Ja. Ja. Ik, ik raakte een tikkie in paniek. En dat ging eigenlijk pas over toen ik mijn ogen ook echt dicht deed. Oh ja, ja omdat je dat kent. Dat ken donker, je, Donker met ogen ja. dicht ja. ken je. Ja. Maar je handen voor je ogen niet kunnen zien. Ja, omdat de nacht ons is ontnomen. Overal is reclame, overal zijn lantaarnpalen. Vroeger hadden we nog nacht. Dan had je daaraan kunnen wennen. Maar dat bestaat nu niet meer. Nacht bestaat niet meer. Daar is overal licht. Is, is deze voorstelling daarmee ook een... Misschien is aanklacht een groot woord, maar uh, in ieder geval... Ik zeg nu al, een... al nee, want ik klaag niemand aan. Nee, in de maar, aansporing ja. om, om uh, uh, de normen en waarden aan 2011 in Nederland te herzien of te, te herijken? Ja, over wat gehandicapt is, zal ik het heel erg op prijs stellen. Om meer nieuwsgierigheid te hebben, gehandicapten niet zomaar weg te stoppen, vooral buiten de ring hier in Amsterdam. Ik was een keer op bezoek bij een school, nou ver buiten de ring. In een groot complex en allemaal bij elkaar. Zodat wij niet geconfronteerd worden met het onafwe. Want we hebben een schoonheidsideaal en zo. En niet anders moet het zijn. En niet voor hun, maar wij worden daardoor zo aanmoedig. En onze kinderen groeien op zonder te weten ja, hoe ho ho anders het is. En ik moet je zeggen, als ik alleen maar zie wat ik in twee maanden heb geleerd alleen al door te werken met blinde acteurs over mijn vak theater maken en daarvoor in de research over het mens zijn op deze planeet, dan raad ik iedereen aan om eens ja en ook met het buitengebeuren hadden we te maken met, of hebben wij heel erg vriendelijk... en met heel veel liefde gehandicapte mensen uitgenodigd. Ja, met met jullie, ons te jullie laatste bedrijf werd gespeeld op de Grote Markt ja. in Groningen. Ja. Jullie werkt inderdaad met blinde acteurs. Dus jullie hebben allerlei soorten mensen bij elkaar ja. gebracht in die voorstelling. Je zegt, uh, je zou blij zijn als mensen anders naar gehandicapten zouden kijken. Maar voor mij gaat die voorstelling toch nog verder... Uh, uh, Eigenlijk ja. is het ja, je zegt, ik klaag niemand aan. Maar toch voelde ik me wel aangesproken. van Ik kan wel zien, maar gebruik ik uh, ja. die, die vaardigheid wel goed. En dat is Theresias, jazeker, ja zeker. Dat is ook waarom Theresias is gekozen. Want hij ziet meer dan de zienden. En hij adviseert hun die blind zijn. Die dus wel hun ogen kunnen zien, maar ze zijn blind. En dat is het verschil tussen kijken en zien. Ja. En ja. wij worden nu zo afgeleid door te veel beelden. Die er echt niet toe doen. Echt niet, die alleen maar willen auto's verkopen... of ons als lopende koopkracht gebruiken. Maar die leiden ons toch af voor de kern van ons geluk. Want wat zien wij niet bijvoorbeeld? Doordat we die auto willen kopen en die lekkere kroket uit de muur willen halen? Er wordt de cruciale vraag, die wordt mij te weinig gesteld... waarom, waarom doe jij dit programma? Wil je dat echt doen? Klopt dit wel? Of... Weet niet voor de luisteraar, uh, klopt die dag? Klopt mijn laatste week? Doe ik wat ik echt wil doen? Ben ik met de man waar ik echt mee wil zijn? Klopt dat waar ik nu ben? Wat zou ik eigenlijk willen? Um, de, het is zelden dat, dat die vragen komen ook bij je naaste en je liefste. En. Ja, dat, dat komt doordat we zo bezig zijn met de agenda's. Ik ook. Hè, ik doe aanklacht, ik zal het niet eens in mijn hoofd halen... omdat ik zelf middenin zit. Maar het stoort mij. Ik geloof dat is wat je voelde. Ja, ja. Het stoorde mij zo dat jij het misschien voelde aan mezelf meer. Ja, dus de... ik zeg helemaal niet het publiek moet iets. Maar ik, je merkt natuurlijk in de voorstelling... die zijn natuurlijk autobiografisch. Ja, daartoe roep je eigenlijk op. Sta stil bij wat je doet en vraag je af... gaan zien in plaats van kijken, ja. ja ga zien maar in ook plaats naar de van andere. kijken. Ja. ja, dat je echt iemand ziet. En niet weggaast en wegrent. Ja. Zoals het toch vaak gaat. Kun, je, kun jij die vraag die je nu uh, stelt... Hè? in het algemeen, kun je die ook zelf beantwoorden? Ik voor mijn leven? Of? Ja. Uh, ja? Ja. Ja, door dit proces ook. Hè. En doordat ik daar zo mee bezig was... Um, heb ik gemerkt dat uh, niet alleen ik, de hele cast... Uh, alle betrokkenen, maakt niet uit of ze konden zien, kijken... of wel zien of niet zien in het echt dan... Uh, dat er een uh, uh, samenwerking ontstond... die niet zo ging als normaal. Die echt ging over buiten heb je gisteren goed geslapen. Die een collegialiteit en een, een waardigheid in zich had... Uh, ik moest zelf vaak huilen puur doordat ik een acteur met een andere acteur heb zien wandelen. ik moest gewoon huilen. ik wist niet meer. Ik, het maakte me niet meer uit of we zouden repeteren of niet om maar iets te noemen. en uh, mijn assistenten. ik had twee assistenten. en uh, die waren zo uh, lief voor elkaar, de anderen en uh, voor, voor de om omgeving. En de honden die uitgelaten moesten worden. Die ja, de geleidehonden, die, die geleidehonden ook op het podium. Honden. Ik noem maar wat. Ik doe wat aan. Uh, uh, dat proces heeft zo'n liefde uh, naar voren gebracht... dat ik denk dat daarom, toen wij in de Schouwburg... mensen die niet wisten dat ze naar buiten gingen... vroegen van, komt u mee naar buiten? Terwijl ze voor de Schouwburg hadden gereserveerd. Dat ze unaniem allemaal opstonden en met ons meegingen. En zo ontdekte Ola Mafalani weer een nieuwe wereld... Dat ja. wil ze met theater maken, bereiken. Dit keer de ja, wereld van mooiere. de blinde, een verrijkende wereld. <laughs> ja. Het was fijn dat je hier wilde zijn uh, vannacht. En als u denkt, ik wil Theresia zien, dat kan nog. Dat kan komende uh, maandag en dinsdag in Utrecht. Op 17 en 18 mei in Amsterdam. Dank je wel dat je hier uh, wilde zijn uh, vannacht. Ik was graag hier. Orlema Fala, artistiek directeur van het Noord-Nederlands Toneel. Ja, en straks na één, ik zei het al, praat ik graag met u verder over zien en niet zien. Want hoe ervaart u als blinde of slechtziende uw dagelijks... Leven. Hoe ervaart u bijvoorbeeld een theatervoorstelling? En mocht u nou op latere leeftijd blind zijn geworden... hoe heeft u daarna uw leven zonder zicht eigenlijk weer heroverd? En ook als u Theresias heeft gezien, dan zou ik graag met u praten. U kunt bellen. 0800-1121, 0800-1121. Uw mail is welkom op kazaluna.nl. En op Twitter kunt u met ons meepraten met hashtag Kazaluna. Veel plezier bij Radio Bergrijk en tot straks.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 Radio Berg -Eik. Radio Berg. -Eik. Het radiostation voor Berg. -Eik. Radio Berg -Eik. Uw gastheer. Toon Sporenberg. Toon Sporenberg. Goedendag, dames en heren. Hartelijk welkom weer bij Radio Berg. -Eik. Toon Sporenberg hier. En uh, bij mij aan tafel zit ook natuurlijk Peer van Eersel. En er is ook al, dus voor later in de uitzending: heel, uh, ja. Hoog bezoek aangeschoven. Oh, bezoek. Uh, daar gaan we straks mee praten. En uh, dan hoort u daar natuurlijk meer over. Hartelijk welkom! We hebben speciaal een fles witte wijn laten aanrukken voor uh, onze gast. Dat zijn we niet gebruikelijk uh, te hebben hier in de studio. Maar goed, we gaan eerst even beginnen ja, met een... Het is uh, een bijzondere gast, want uh, even een raad opgeven. Uh, ja. Wij kennen haar allemaal, maar zij wil ons niet meer kennen. Ja, dus ja, wie is dat? Nou. Nou, even... Uh, sorry jongens. Uh, een, uh, een gemeentebericht. Gemeentebericht. Er is een uh, bericht uh, over een cursus rond het eigen levensverhaal... voor ouderen die gevoelens van somberheid en onvrede ervaren. Daar kunt u, uh, daar kunt u over gaan praten ergens. En uh, de, die cursus heet dan Op zoek naar zin... Ik vraag me een beetje af of dat voor oudere mensen nou nog wel veel zin heeft, eigenlijk. Maar goed. Die cursus die is open vanaf volgende week. En deelname kost voor de bejaarden of ouderen 480 euro per sessie. En dan moet u zich melden bij het loket W van de Stichting Welzijn Ouderen in de Regio. Goed, dan komen we nu bij onze, bij onze gast. Gasten, moet ik eigenlijk zeggen: het is de schrijver van het bekende boek. Half de jouwe. Het is de schrijfster Irma van Veen. En uh, die komt oorspronkelijk hier vandaan. Zat... Sterker nog, dames en heren, die speer van Eersel. Maar Irma van Veen zat vroeger in de klas bij Toon Sporenberg. Precies. We hebben nog samen op het speelplein uh, een gedaan. Ja, maar dat is lang geleden. Heel lang geleden. Dat is inderdaad lang geleden. Ja. Uh, even over jouw boek. Het is. Uh, uh, ja. Moet ik dat zeggen? Het is een, een, een, een boek over, over jouw leven. Heb je het gelezen, Tom? Uh, ik heb... Af... Nee, wacht even, wacht even. Ik heb het gelezen, het boek. Oh. En wat vond je ervan? Nou, ik vond het verschrikkelijk. En misschien mag het dan wel in de liter, literatuur uh, hoogstaand uh, zijn... maar hoe je met je, uh, je, je, je geboortedorp omgaat... dat vind ik gewoon echt uh, oneerbiedig en niet kunnen. Ja, maar een schrijver heeft, zoals jullie misschien weten of niet weten... natuurlijk altijd de vrijheid om uh, fictie uh, te gebruiken in zijn werk. Dus weliswaar gebruik ik af en toe namen en gebeurtenissen... die zich ook werkelijk hebben afgespeeld in Bergen. Dat kan je wel zeggen. Er zijn een aantal, aantal mensen. En dan noem ik met name je ouders. Mm. De oude meneer en mevrouw van Veen. Nou, daar ga je toch, Nou, ik mag zeggen, met weinig respect uh, mee om. Als ik het zo mag zeggen. Nou, noem eens een voorbeeld dan. Nou ja, je noemt... Uh, ik, ik heb zo even niet een echt voorbeeld, praat, maar je noemt ze achterlijk. Je noemt ze alcoholisch. Je noemt ze ultra-rechts. Ja. Nou ja, ik bedoel... Dat er zijn, zijn toch... vrijheden die een schrijver, schrijfster in mijn geval... zichzelf mag veroorloven, dus... Ja, ja. En dat jullie daar nu toevallig in Bergijk een beetje over struikelen... dat begrijp ik best. En wat dan praat je, je, je nou raar? Nooit. O, vind je? Je, komt, je komt gewoon hier vandaan. En nu ben je vertrokken naar, uh, naar heel boven ver de, weg. Boven de grote riolen. En nu praat je opeens heel raar. Um, gaat deze discussie zich in deze vijandigheid voortzetten? Want dan pak ik zo mijn wagen en ben ik weg. Ik bedoel, ik ben hier om een boek te promoten... en niet om me hier te verantwoorden aan een stelletje pummels... over wat nou. ik wel of niet zou mogen schrijven. Kijk, deze vooringenomenheid. Ik bedoel, ja. het woord pummels, ik ben er niet mee begonnen. Maar... Nee, maar je begint wel mijn boek af te kraken. Nee, maar... ik begin je boek niet af te kraken. Ik, zeg, ik spreek je aan op het feit dat jij uh, spuugt in het nest waar je uit voortgekomen bent. Kijk, ik ben hier met één doel. En dat is om de bewoners van Berg Eik tot iets anders te verleiden. dan het lezen van de story of de privé. Ik wil, en ik zou heel graag willen, dat wil ik bij deze, in jullie programmaatje, komen uitleggen. dat ze misschien een keertje hun blik verruimen. Programmaatje. Een ander inzicht krijgen over hoe mensen in elkaar zitten. En... Maar wacht nou eens even. Je noemt het net programmaatje. Ik zie Toon Sporenberg de tranen in zijn ogen springen. Want dit is ons wacht, levenswerk. Wij maken hier Radio Bergijk. Voor de, voor de inwoners van, van Bergijk die nou eenmaal niet zoveel boeken lezen met weinig plaatjes. Waarom trouwens staan er zo weinig plaatjes in jouw boek? Um, kijk, ik roep fantasie en beelden op door middel van mijn schrijven. Ik heb daar geen plaatjes voor nodig. Maar uh, nou, misschien... misschien is het nou, goed uh, als het een paar... gewoon liefde dingen... boeken met veel plaatjes. Nou, Peer, per, wacht even. Misschien inderdaad is het uh, handig ja. om een paar dingen uit je boek uh, voor te lezen. Zodat de luisteraars ja. thuis een beetje, misschien een beetje indruk krijgen. Nou, ik zal meteen even in de, van de titel van mijn boek noemen. Want dat is geloof ik nog niet eens aan de orde geweest. Ja, wel, dat heb ik wel gezegd. Half de Jouwe, ja, dat had ik wel gezegd. Irma van Veen. Nou, mijn boek begint met de volgende beginzin. En ik hoop dat die... Uh, nog vaak gebruikt zal worden. Zwijg... als uw woorden niet meer waard zijn... dan stilte. Ja, nog een keer. Dat is misschien ook iets waar jullie... Uh, ja, zeg het nog, nog, nog, nog eens. Zeg nog eens. Zwijg... als uw woorden niet meer waard zijn... dan stilte. Dan ben ik het begin weer kwijt. Mijn... Zeg het nog eens. Zwijg als uw woorden niet meer waard zijn dan stilte. Ja, en hoor je nou wat je zelf zegt? Zwijg als je woorden niet meer waard zijn dan stilte. Goed. Ga eens ja. een boek ja. lezen. Nou, lees, lees nog eens nou, even voor dan. Kijken we nog gaan. eens in. Nou, ik wilde voortgaan met wat op de tweede pagina het volgende hoofdstuk opent. En dat zegt... Een goed voorbeeld maakt meer indruk dan dreigementen. Zeg maar nog eens? Ja, zeg. Toon um, nee, Spoorberg vraag ik. je wat. Wij zijn niet zo gestudeerd. Hij, hij kon het even niet volgen. Zeg nog eens? Een goed voorbeeld maakt meer indruk dan dreigementen. Wie zit er in te dreigen? Zit hier toch helemaal in, wie, wie zit er hier te draaien? Er zit hier helemaal in niemand te draaien. Nee, maar uh, de hoofdmotto van waaruit mijn boek geschreven is... gebaseerd op alles wat ik heb meegemaakt in Bergijk komt neer. Op het feit dat er in Bergijk nogal harde methoden worden gebezigd. En uh, vandaar dat dit naar voren komt. Nou, nog één dan, dan? Goed, nog één dan, want ja. het is uh, bijna aan mijn ogen. Ja, Wijsheid is beter dan kracht. Ja, doe nou nog zijn. Nog, nog een andere. Een te strak gespannen touw is licht geneigd te breken. Ja, nou nog een. Een andere. Nog, een, nog eentje. Twee dingen tegelijk doen is geen van beide doen. Ja, doe nou nog eens een zijn. Wie begint, moet ook doorzetten. Zet nou, nou nog eens eentje. Wat u niet opgeeft, hebt u niet verloren. Ja, ja nou, nou nog eentje. De beste vrouw is die over wie men het minst spreekt. Kijk, daar wou ik het mee afsluiten. Ik wou zeggen, goeiedag, dames en heren. Dit was een gesprek met Irma van Veen. En uh, ze heeft een boek uh, geschreven. En, uh, Ligt nu in de boekhandel. Ja, helemaal ergens achterin, onderin, bij Bruna aan het Hof. En ik zou zeggen, ja, dag, uh, Irma van Veen. Nou, jullie zijn bedankt. Ik zit helemaal met mijn oren te fluiten, maar dan komen ik kon er geen woord van elkaar. Een, een strak gespannen touw is beter ik dan een dreigement. Een, ja, of een vrouw waar je niet over spreekt. Eh, uh, Ja, we, uh, we gaan even, even weer bijtanken. Want, eh, uh, Een beetje confusie van. Tijdje, heb je even schrijversmuziek? Ja, in godsnaam. Nou, een beetje anti-schrijversmuziek. Ja, klaar. doe dat maar. Doe dat maar. Anti-schrijfmuziek. Zijn dom Woorden zijn das Woorden zijn nutteloos En dwaas Al die woorden en frazen Die bederven extase Een kopstop. Ja Nou Zonde vanuit Programmaatje Nee. Woorden zijn dom, woorden zijn das, woorden zijn nutteloos En dwaas, al die woorden en frazen, die bedervend extase. Oh. Even een uh, cultuurbericht. Even een cultuurberichtje. Even een cultuurberichtje. Ha, oh. uh, de volgende boeken kunnen afgehaald worden bij de bibliotheek in Wegijk, ...omdat ze daar al vier jaar op de plank staan te stoffen ...nog nooit uitgeleend zijn. Sommige pagina's moeten ook nog losgesneden worden... En dat gaat om de volgende schrijvers. Uh, de boeken van Kader Abdollah, Robert Anker, Kees van Beinum, Marion Bloem, Herman Pieter de Boer, Carla Bogaerts, Hugo Brandt-Kostjes, Martin Bril, Hans Maarten van de Brink, Remco Kamper, Elsbeth Etti, Marjolein Februari, Adriaan Jeegi, Rudy Kousbroek, Geert Mak, Piet Meeuwse, Nelke Noordervliet, Kaas Schippers, Rob Schouten, Jan Siebelink. Willem van Toren, Manon Uphoff en Jan Wolters. Die boeken kunnen dus gratis afgehaald worden bij de bibliotheek. En u kunt ze ook nog geen iemand cadeau doen... want ze zijn nog nooit uitgeleend en dus ook nog nooit gelezen. Radio Bergeik. Het radiostation voor Bergeik. Goed. Dames en heren, ik uh, moet helaas uh, afsluiten. De tijd is natuurlijk weer voorbij gevlogen. Uh, we koersen op het weekend aan. En dus zeg ik voor, tegen iedereen, uh, nou, ga lekker drinken. En uh, voor alle zieken, wij reiken naar uh, beterschap. Ja, en ik alle ga misschien toch, door, nog, toch wel eens een boek lezen. Laat mij nou even afsluiten. Uh, je, dat was van het weekend. Laat mij nou even afsluiten. Gezonde mensen, kop op. Ja, wat wij je zeggen? Ik dacht, misschien moet ik toch maar weer eens een boek gaan lezen. Wat voor boek? Ik heb nog een, een paar oude boeken mee van thuis van vroeger. Ja. paddeltje. Dat moet je zelf weten, maar ik ga nu even een evaluatieformulier erbij halen. Want uh, zoals afgesproken heb jij deze oh, week ja. uh, je heb best ik gedaan. Het? Ik heb het ook goed gedaan. Mm, laat ik zeggen, laat ik zeggen het, het stemt tot een matig optimisme waarom matig ja, ik heb wel, ja, wel. Ik heb de ziel uit mijn lijf. De, de, nee, de je zal hebt om de schoenen ook weer heel kinderachtig gedaan. Je hebt ook weer deze week heel kinderachtig gedaan. Je kunt het nooit laten. Maar ik uh, laat ik het zo met je afspreken. Alsof jij altijd, meneer door Sporenberg... O, oh, die hier hey, hey, hey, hey, hey, hey. oh, okay, daar gaat weer een negatieve oh, aantekening op het evaluatieformulier. Oh, en, en als hij maar kan beoordelen, als hij maar kruisjes kan zetten... En negatieve kan weer een negatieve aantekening op het evaluatieformulier. En, of hij kan zeggen, nou, het en iets dat minder. zijn vijf min ja, punten je moet wel op het Je denkt een beetje kinderachtig. Ja, Six, ja, als je dat maar kan zeggen. En mijn pfn niet doet, dat is een kinderachtig. Negen minpuntjes op het evaluatieformulier. Moet je nou kijken, maar hij zit hier met zijn punten op zijn evaluatieformulier. En hop, daar komt nummertje 11. Ben je klaar? Ja, Nummer 13. Klaar? Mimimim. 14. Weet je wat? Ik doe maandag wel alleen. He? Ik ga gewoon maar weer eens alleen. Hé, hey, dat bepaal ik, hè? Nou, goed, bepalen dan dat ik alleen ga. Oké, okay, jij gaat maandag alleen. Goed zo. Ik ga een boek lezen. Paddeltje. Dat doet dus niet zo gek. Dan moest ik altijd als hu huilen als jongetje bij Paddeltje. Kon jij dat lezen dan? Ja. Paddeltje. Wat is dat, wat is dat voor een boek? Met letters en alles? Ja. Hoeveel? Het heel, is een heel dik boek. Dan ga jij lezen? Met gravures van een kleine jongen die naar zee gaat. Paddeltje. Moest ik heel erg bij huilen. Dan ga je daar nog een keer lezen? Ja. Hoe lang doe je erover? Hoe dik is dat boek? Heel dik. Hoe lang doe je erover? Zeven weken. Dit programma is ook te beluisteren via internet: www.vpro.nl/schuinestreep Bergijk.